Clemens Peters met het NOS Journal. In Amsterdam demonstreert een groep Turkse Nederlanders tegen de manier waarop Nederland gisteren de Turkse ministers heeft behandeld. Die demonstratie begon vanmiddag in West en heeft zich nu verplaatst naar de dam in het centrum. De demonstratie van enkele honderden mensen lijkt rustig te verlopen. Premier Rutte riep mensen eerder vanavond op om het hoofd koel te houden. In het noorden van Haiti is een bus ingereden op een groep mensen. Daarbij zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen en 17 gewond geraakt. De chauffeur was op de vlucht na een eerder ongeluk... waarbij hij twee voetgangers had aangereden. Een van hen kwam om het leven. en Daarna vluchtte de chauffeur met zijn bus... en reed hij in op een aantal straatorkesten die in optocht door de stad gingen. Daarbij vielen de andere doden. Een menigte probeerde daarna de bus met de inzittenden in brand te steken. Het lukte de politie om de chauffeur en de passagiers te ontzetten. Het grondpersoneel van de twee luchthavens van Berlijn gaat morgen opnieuw staken. Vrijdag werden al honderden vluchten geschrapt wegens een staking met tienduizenden gestrande reizigers tot gevolg. De stakingen zullen naar verwachting vooral vluchten van Lufthansa, Air Berlin, EasyJet en Ryanair treffen. Het Berlijnse grondpersoneel wil meer loonsverhoging dan door de werkgevers wordt geboden.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 Aan de hand van Shinki Knecht waren de Nederlanders sterker dan China en Hongarije. In het individuele toernooi legde Knecht beslag op de zilveren medaille. en moest de Zuid-Koreaan Seo Ji Ra voor laten gaan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen is het opnieuw vrij zondag. Ook dan blijft het droog en liggen de maxima tussen de 10 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Welkom terug bij het tweede uur van CFM Klassiek op zondagavond tussen zeven en negen. De tweede deel van deze uitzending gaan we beginnen met componist Claude Debussy. En uit zijn boek preludeboek uh, nummer één gaan we nummer twee draaien en die heet Voile. Het is uh, Pierre Laurent Aymar en die speelt piano.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 Nee, Fafalessa, moet ik zeggen, speelt cello. En Gabriele Rota, zal onze vrouw of zijn dochter zijn, speelt piano. Um, dus het trio voor klarinet, cello en piano van Nino Rota. Uitgebreide informatie over de werken die wij in dit programma uh, uitzenden kunt u altijd opvragen en u kunt het ook nalezen op Facebook, voor zover u wat gemist mocht hebben. Zijn er suggesties voor dit programma? Heeft u verzoeken? Laat dat dan ook weten via onze Facebookpagina www.facebook.com-zfm-klassiek. En indien mogelijk uh, gaan wij daaraan gehoor geven.